12 uur. Dit is Radio 1, het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de redacties van de gratis kranten Spits en Metro worden samengevoegd. In het mediaforum Hadassa de Boer en Jan Tromp. Nu eerst het NOS Journaal, Jan van de Putten. Goedemiddag, de Europese Centrale Bank maakt notulen openbaar. Weer een stroomstoring in Leiden en Structon haalt megaorder binnen. In het westen is flink wat zon, op andere plaatsen is wat meer bewolking en misschien ook een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen en woensdag een enkele bui, maar ook zon. Donderdag en vooral vrijdag zonnig en tropisch warm. 23, nee, 27 tot 33 graden. Dat is warm. De Europese Centrale Bank is van plan om voortaan de notulen van de beleidsvergaderingen openbaar te maken. Dat hebben twee bestuursleden in interviews met Duitse en Franse kranten gezegd. En dan kunnen we lezen hoe besluiten worden genomen, wie voor welke beslissing is en wie tegen. En hoe er binnen de ECB wordt gedacht over bijvoorbeeld de rente of maatregelen over de schuldencrisis aan te pakken. Iemand die veertien jaar lang de vergaderingen heeft bijgewoond is, uh, van de ECB is Noud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank. Goedemiddag meneer Welling. Goedemiddag. Is dat een goed idee om die notulen openbaar te maken? Nou, ik vind de discussie begrijpelijk. Eh, maar ik heb de indruk dat het een en het ander nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Want het wordt in de interviews erg gekoppeld ook aan het feit dat de ECB toezicht gaat krijgen. En ik denk dat je toch een verschil moet maken tussen verantwoording afleggen en het publiceren van notulen. Ja, want wat worden wij daar wijzer van? Bij uh, ja, monetair beleid is het zo dat uh, je kunt daar wijzer van worden als je weet hoe de stemverhoudingen zich ontwikkelen. En dan geef je potentieel ook een stuk, zeg maar, ja, guidance richting aan, uh, aan de markt. Bij toezicht is het toch wel iets anders. Want ik denk eerlijk gezegd, uh, en daarom zei ik het moet zich nog verder uitkristalliseren, je kunt die noodhulen. Gewoon niet publiceren, want uh, daar zit informatie dan in die strikt geheim is. En je zult dus een andere manier van transparantie en verantwoording moeten vinden. Het uh, is echt dus een verschil tussen monetair beleid en, en, en toezicht. En dat wordt in de berichten die ik gezien heb niet gemaakt. Nee, nee, nee. dus dat moet zich nog eventjes uitkristalliseren wat het nou precies uh, gaat worden. Het is, uh, de ECB is een van de weinige instanties uh, op bankgebied... die die notulen nog niet openbaar heeft gemaakt. Waarom is dat eigenlijk? Ja, het is zo dat eh, ook bij de ECB, toen ik er nog zat, eh, er volstrekt begrip was eh, voor andere centrale banken die de noodhulp openbaar maakten. Maar de ECB zat in een wat bijzondere positie. Er is toch nog steeds, hoezeer de leden van de governing council, de bestuursraad van de ECB, onafhankelijk van hun land zijn. Er is in de publieke perceptie en ook in de politieke perceptie toch nog steeds een link... Tussen de president van de Nederlandse Bank of de Cypriotische Bank. En het standpunt dat hij inneemt. En dat is een onterechte link hoor, want juridisch bestaat die niet. Maar er is die link toch nog steeds. En uh, ik denk dat om op goede gronden met de ECB gewoon gewacht is met publicatie. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat uh, ik ken best een enkel voorbeeld... waar een nationale regering druk heeft uitgeoefend... op een individuele governor om het nationale standpunt... en niet het ECB-standpunt in te nemen. Ja, dus het Europa zo is een bijzonder ja. geval. Europa is een bijzonder geval, maar als in volwassen is geworden... Uh, dan is er niet zo vreselijk veel tegen. We gaan afwachten wat er verder uitkomt. Noud Wellink, voorheen van de Nederlandse Bank. Dank u wel. Dan naar Leiden. Opnieuw heeft een deel van Leiden last van een stroomstoring en ook delen van Wassenaar en Valkenburg zitten zonder stroom. Karen Nietzsche van Netbeheerder Liander. goedemiddag. Goedemiddag. Het was vrijdag, ook al raak in Leiden. Wat is er nu aan de hand? Nou, vandaag uh, vanochtend hebben we te maken met een middenspanningsstoring. Uh, dat dat betekent een storing in een transformatorhuisje... waarbij zo'n duizend klanten last uh, hebben of hebben gehad van, uh, van de stroomstoring. Want een deel is gelukkig alweer uh, voorzien van stroom. Ja, en uh, is het nou beperkter dan vrijdag of uitgebreider? Ja, nee, het is, het is een kleiner gebied. Uh, het is nu het gebied uh, een deel van Leiden, Valkenburg en Wassenaar. En dat zijn zo'n duizend klanten. En uh, vrijdag waren het zo'n zevenduizend uh, aansluitingen. Ja, en dit keer wat was er stuk? Nou, we weten dat het om een defecte kabel gaat en wat daar dan weer de oorzaak van is, dat zullen we de komende dagen gaan uitzoeken. Op dit moment hebben we even ervoor gezorgd dat iedereen zo snel mogelijk weer stroom heeft en uh, exacte oorzaak moet nog blijken. Ja, zijn geen diepere oorzaken dat het alweer in Leiden is, want dat ga je gauw denken dan. Nee, op dit moment hebben we geen aanleiding om te denken dat er een verband is met uh, de situatie van, uh, van vrijdag. Wanneer heeft iedereen weer stroom, wat denkt u? We verwachten half één, maar hopelijk gaat dat nog wat sneller. In ieder geval een deel van die duizend klanten die hebben gelukkig weer stroom. En hoe lang heeft die storing dan geduurd? Vanaf kwart over tien, dus die zal ongeveer twee uur in totaal gaan duren. Nou, We zitten er niet op te wachten, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Keren iets van netbeheerder Liander. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Meer dan een kwart van de schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan de regels. Dat hebben speciale interventieteams geconstateerd... waarin de inspectie, de Belastingdienst, het UWV en de gemeenten samenwerken. De meeste overtredingen werden begaan bij kleine bedrijven, zegt de inspectie voldoende afdragen van uh, bijvoorbeeld loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting. Niet afdragen van premies of te weinig afdragen. We zijn illegale arbeid tegengekomen, onderbetaling en mensen die uh, aan het werk waren met een uitkering. Het Nederlandse bedrijf Structon gaat meebouwen aan drie van de zes onbemande metrolijnen door Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. En dat levert het bedrijf bijna een miljard euro op. Annemarie Hogendoorn, woordvoerster van Structon. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is de grootste opdracht die u heeft ingehaald, hè? Ja, dat klopt. Ja, absoluut. champagne? Ja, absoluut. En zeker in Riyadh afgelopen nacht. Ja, en uh, waar heeft u dat aan te danken? Uh, in eerste instantie uh, is het een uh, aantal jaar geleden ontstaan... door een uh, Arabische relatie die ons uh, op de hoogte stelde van dit uh, project. En hij was getriggerd door een eigen initiatief van ons... die we hadden gelanceerd in Amsterdam. U gaat uh, ja, meewerken bij de bouw van metrolijnen door Riyad. Wat gaat u precies doen? Wij, gaan, uh, wij leveren civiel uh, werk en ook uh, onze kennis op het gebied van railsystemen. Dus wij leggen viaducten aan, een uh, aantal tunnels... Um, maar ook uh, inderdaad ons kennis op het rail systeemgebied, de sporen en, en de bovenleidingen. Is daar al een metro eigenlijk? Nee, iedereen is het nog geen metro systeem, nee. Allemaal nieuw. En wanneer moet het ja. klaar zijn? In 2018 moet het operationeel zijn. Dus dan uh, gaan de commerciële diensten in werking. Dus de komende vijf jaar gaan we aan het bouwen. Ja, u bent al begonnen, had ik gezien ergens. Ja, klopt. We zijn allemaal uh, bezig met het uh, engineering, dus het ontwerp. Uh, en ook uh, de visa regelen, want ook dat, dat, dat moet gebeuren. Ja, wordt dat. Bent u al uh, groot zeg maar, in uh, Saudi-Arabië? Ik kan me voorstellen als je daar nog niet zit, dat het dan een lastige klus wordt. Ja, nou, je hebt inderdaad wel te maken met cultuurverschillen. Uh, uh, we zijn nog niet groot, helemaal niet. Zelfs het is ons eerste project in Saudi-Arabië. Uh, wel veel ervaring in andere buitenlandse uh, uh, projecten. Uh, maar in Saudi-Arabië de eerste keer. En, uh, en dat is zeker uh, ook wel een doel van, uh, van Structon om uh, iets uh, breder te kijken dan het nationale vlak. Nou, in 2018 moet het allemaal klaar zijn. Blijft u dan als Tructon op de een of andere manier nog betrokken bij die metro? Ja, dat, een optie is wel om uh, in tien jaar uh, het onderhoud ook te doen van deze metrolijnen. Dus dat is zeker mogelijk. Nou, ik wens u er veel succes bij en dank u wel dat u het even uit wilde leggen. Mevrouw Hogendoorn van tot ziens, Tot ziens. Het dodental door het busongeluk in Italië is opgelopen tot 39. En er zijn negen zwaar gewonden. Dat ongeluk gebeurde op een weg in de buurt van Napels... waar op borden stond aangegeven dat daar langzamer moest worden gereden. Die bus ramde eerst een paar auto's, die dus langzamer aan het rijden waren... reed door de vangrail en stortte 30 meter een ravijn in. En in die bus bij Napels zaten dagjes mensen, onder wie ook kinderen. De winst van luchtvaartmaatschappij Ryanair is in het eerste kwartaal gedaald met 21% naar 78 miljoen euro. Ryanair heeft last van de hoge brandstofprijzen. Het aantal passagiers dat met Ryanair vloog is wel gestegen. In totaal stapten 23,3 miljoen mensen in een vliegtuig van die prijsvechter. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ryanair is op dit moment de grootste discount-luchtvaartmaatschappij van Europa... maar wil verder groeien. Binnen vijf jaar wil Ryanair meer dan 20 procent van de Europese markt... op korte afstandsvluchten in handen hebben. De politie in Ridderkerk heeft een man opgepakt die kwam klagen over iemand anders. Een jongen van 14 had een foto van die man op Facebook gezet. En die jongen schreef erbij dat de man hem met zijn auto had aangereden in Ridderkerk... en hem daarna onder bedreiging van een mes had beroofd. De man wilde op het politiebureau van Ridderkerk een klacht indienen smaad, Maar de politie vond het gedrag van die man verdacht. Hij reageerde zo enorm heftig op de vraag van de politiemedewerker van joh maar waarom... Is dan die foto van jou op? Heb je zelf enig idee waarom, die, waarom je daarvan beschuldigd wordt? En zijn heftige reactie in combinatie met zijn uiterlijk en het signalement dat is opgegeven van het slachtoffer, was voor ons op dat moment voldoende reden om hem aan te houden. En die jongen van 14 bleek gelijk te hebben. In het huis van de man werden alle gestolen spullen teruggevonden. Sport. Zwemmen in Barcelona op het WK zwemmen. Daar zijn zojuist diverse series gezwommen met Nederlandse deelnemers. Bastiaan Leijzen deed het goed in de series van de 100 meter rugslag. Zijn 54 tiende betekent een, betekent een plek in de halve finales. Ja, Eigenlijk heel goed. Het laatste stukje was nog wel zwaar. Maar uh, ik heb hem goed gehouden aan de raceplan. Ik had een rustige opening. Iets, meer, iets harder naar het keerpunt. En uh, die kracht... Want het einde stukje, dat moet vanmiddag nog uitkomen. Maar ik ben zeer blij met de race die ik nu gezond heb. Dus uh, voor mij doen we uh, op dit moment heel goed. En ja, ik weet dat er nog veel meer in zit. Dus uh, we gaan gewoon voor die finale. En op de 100 meter schoolslag kwam Monique Nijhuis in actie. Haar 1-8-29-honderdste was net genoeg voor de halve finale. En daarin zal het echt een stuk sneller moeten. Ja, ja ik zag ze wegzwemmen dat is niet altijd een goed teken. Maar goed, ik ben blij dat ik door ben en tijd niet echt tevreden mee. Maar goed, ik had wel een beetje te idee dat ik een beetje zoekende was. Maar goed, daar heb ik ook wel vaker s ochtends last van. En dan gaat het s middags toch ineens wel weer goed en... Uh... Ja, goed rusten en uh, we zien het wel. Monique Nijhuis. Op de 200 meter vrije slag kwamen twee Nederlanders in dezelfde serie in actie. Dion Dresens en Sebastiaan Verschuren. Dresens heeft het niet gered. Zijn 1.48.50 was niet genoeg voor de halve finale. En Verschuren deed het een stuk beter. Hij voldeed aan de verwachting door met 1.47.24 als derde door te gaan. Verschuren ging hard van start en dat moest hij op de laatste meters weer bekopen. Oeh, die deed er veel pijn, hoor. Die deed er echt veel pijn. Ja, dus uh, als ik uh, iets beter uh, mijn race verdeel in de eerste honderd, iets uh, behoudender afga, en dat betekent niet uh, echt rustig, maar gewoon net even wat langzamer, dan ben ik, ga ik ervan uit dat ik die tweede honderd beter door kan trekken. Ik heb stap 1 heb ik gedaan, en, uh, de, of tenminste, hoorde 1 heb ik genomen, dat is de halve finale halen. En uh, nu is het zaak om uh, tot de finale te komen en daar heel hard te zwemmen. De KNVB zet vanaf komend seizoen Belgische scheidsrechters in het betaald voetbal alleen nog in bij wedstrijden in de Jubilair League. De Belgische arbiters waren sinds 2004 actief in de eredivisie, terwijl hun Nederlandse collega's ook wedstrijden floten in de hoogste Belgische klasse. De KNVB gaat zich meer richten op de opleiding van scheidsrechters. Het is 12 over 12. We gaan naar Erwin de Hart bij de AWB. Het is uh, opeens relatief druk geworden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een aanrijding geweest tussen twee auto's. Dat uh, levert 7 kilometer file op tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten. Daar is ook de linkerrijstrook afgesloten. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven file tussen knooppunt Kerensheide en Born van 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij Knoop het Rotterpolderplein. 3 kilometer file, de brug staat open. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Hoek en Breda-Noord 3 kilometer. En op de A27 Golkum richting Breda tussen Breda-Noord en Knoop Sint-Annebos staat ook 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Als een van de laatste centrale banken gaat de Europese bank de notulen openbaar maken. Waarschijnlijk. Meer dan een kwart van de schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan de regels. En opnieuw heeft een deel van Leiden last van een stroomstoring en Wassenaar en Valkenburg ook. Einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV, met lunch. Goedemiddag, met kan ik... Ja. Goeiemogel. Goeiemogel. Goeiemogel. <laughs> zeg, ik zit in een explot van vis. En nou zag ik zo'n businessabonnement met heel veel internet... en bellen in binnen- en buitenland. Die wil ik. Um, dan kan ik u... Uh...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 Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en en krijg je 1 gigabyte data internet in 43 voordeollanden. Power to you, Vodafone. Zullen we anders gezellig een potje Monopoly doen? Nou, met zoveel leegstand in het zakelijk vastgoed. Lijkt me dat niet zo'n goed idee, man. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. we bellen zometeen even met Giel Belen. Aanleiding is de finale vanavond van de beste singer-songwriter van Nederland. In het programma maker Hadassa de Boer en Jan Tromp, die is van de Volkskrant. Het gaat onder meer over de eerste aflevering van Zomergasten dit seizoen. We zagen Wilfried de Jong in gesprek met Hans Theeuwen. De makers hadden met Theeuwen wel een risico genomen... En dat had me zo gekund dat hij tijdens de live-uitzending weg moest. Ik las in een krant dat jij zei, er kan één reden zijn dat ik voortijdig opstap... en dat is dat ik mijn vrouw bevalt. Ja, maar de, de, dan, zou ze, dan zou het echt een maand te vroeg zijn. En dan weet ik niet of dat kind überhaupt wel wil. een kind, wat een, ja, een kind wat een maand te vroeg komt, dat kan... Dat, dat, dat kan, ik, niks kan niks <laughs> zijn. Dat kan niks. Begin aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is Marco Luijs. Komt uit Rijswijk. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medieneuws. Het zoomt al een tijdje rond, maar het is dan nu daadwerkelijk bevestigd. De redacties van de gratis kranten Metro en Spits gaan samen. Hoofdredacteur van Metro, Robert van Brandwijk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er precies gebeuren met die twee redacties? De twee redacties komen samen in een nieuwe redactie, zeg maar de redactie gratis kranten. En dat gebeurt per 1 augustus, maar vanaf 19 augustus maken we met één redactie dan twee kranten. Dus na de zomerstop van beide titels. En blijven de afzonderlijke titels wel bestaan? Ja, die blijft bestaan. Voor hoe lang nog? Want dit lijkt me toch een, het begin van het einde, misschien wel. Nou, nee hoor. Uh, Wij zien het als een uh, heel nieuw, mooi begin eigenlijk. Ja. Maar, maar waarom dan? Dus, waarom, waarom, waarom samenvoegen? Wat is de reden daarvan? Uh, efficiëntie. En uh, we kunnen zo uh, uh, beter de kranten op elkaar afstemmen qua positionering. Spits uh, gaat een iets wat jongere doelgroep uh, bedienen. Dat hebben we in uh, februari al bekendgemaakt. Meer nadruk op entertainment en. Uh, Sport en metro uh, nieuws en pikken de lezers iets later op in, de, in het leven, zeg maar. Hoe gaat het met de beide kranten eigenlijk? Nou, het gaat uh, goed, want uh, we zijn al uh, 14 jaar en uh, we, zijn, uh, we bereiken dagelijks meer dan 2 miljoen mensen, dus het gaat goed. Wordt er een beetje winst gemaakt? Ja, nou ja, als we, als we geen winst meer zouden maken, of als we het heel slecht zouden gaan, dan uh, hadden we een ander verhaal, denk ik. Maar uh, ja, hier uh, zien we duidelijk dat we een, uh, ja, een nieuwe stap gaan maken. En we gaan ook weer uh, meer van ons laten horen de komende tijd. Nieuwe columnisten, uh, nieuwe producten. Kunt u wel namen noemen? Uh, nee, die hou ik nog even voor me. Je kunt ze wel noemen, maar u wilt het niet. <laughs> ja, ik kan ze wel noemen, maar ze zijn hier nog niet allemaal vastgelegd. En gaan de columnisten weg dan? Eh. Uh, er gaan wat columnisten weg, maar dat heeft uh, niet de reden dat we ze allemaal op straat zetten. Maar sommigen uh, ja, gaan in hun carrière een ander pad. Waardoor het moeilijker wordt om column uh, te combineren met werk van metro. Nee, maar ik, ik herinner me wat gedoetjes rondom, bijvoorbeeld metrocolumnisten. Ja. Die blijven wel gewoon allemaal? Die blijven. Blijven allemaal? Ja. Oké. Okay. Nou, we, we zijn benieuwd wie die nieuwe mensen worden. Het is ja. wel zo dat als ik, als ik straks de metro lees oh, of de spits, dat dat nog wel wat uitmaakt. Ja, het maakt meer uit dan vroeger, denk ik. Ja. Metro zal uh, we zullen nog meer dan we nu doen. Uh, ja, wat uit elkaar gaan positioneren, zeg maar. Andere. En dat is, is, is duidelijker te zien uh, vanaf september, zeg maar. Ja. Ja, en, en wie wordt de nieuwe hoofdredacteur? Ja, zou dat word ik, Robert van Brandwijk. Nou, ja, gefeliciteerd. Ja. En, en, en uh, dit zijn eigenlijk de laatste twee uh, gratis kranten, hè? Ja. Dat gaat ook nog wel even zo blijven. Ik bedoel, het is niet zo dat dit het, wat ik al in het begin ook zei, het begin van het einde is. Nou, dat is voorlopig niet de bedoeling. Nee. nee, nee. We gaan echt uh, met, uh, ja, met nieuwe Elan gaan we echt die twee titels weer uh, uh, wat beter in de markt zitten en wat, wat meer van ons laten horen. En vanaf wanneer is kunnen we dat echt uh, zien? Vanaf september zie je de eerste, uh, de eerste uh, dingen als nieuwe columnisten uh, uh, nieuwe rubrieken en uh, nieuwe uh, onderwerpen. En een verscherping bijvoorbeeld mee op het gebied van personal finance en, uh, en carrière. Daar gaat, uh, gaat, uh, gaan de bladen aan meewerken? Sorry? Ik, ik, die bladen gaan daar aan meewerken? Welke bladen? Nee, u zegt wat u, wat u net op het eind zei. Meewerken aan personal finance, zegt u? Nee, meer, uh, meer nadruk op personal oh, finance. Oh, neem ik wel. Oké. Dit is een beetje lawaai op de achtergrond. Dus vraag die redactie ja, straks... De redactie, ja, die is al helemaal... Uh, ja. Het wordt straks nog drukker. Ja, dat wordt toch heel druk. Wow. Ja. Oké, okay. het verhaal is duidelijk. We wachten het af in september. hoofdredacteur nu nog van Metro. Maar binnenkort dus met de spits erbij, Robert van Brandwijk. Was dat? In september zijn er verkiezingen in Duitsland. Nieuwsuur ging alvast kijken. En komt vanaf vanavond met de zesdaagse serie Alles klaar. Djukke van Ooy die maakte die serie en legt uit dat die gaat over de keerzijde van de sterke Duitse economie. We hebben al heel vaak de wens gehad om eens wat langer en dieper op Duitsland in te gaan. Dus langere bijdragers, iets meer over het land te weten te komen. Omdat we het idee hebben dat er in Nederland erg weinig bekend is over wat er in Duitsland leeft. De zomer leek ons een mooie gelegenheid om uitgebreid bij verschillende thema's... sociale en politieke thema's stil te staan in Duitsland. En dan kunnen we in september de echte verkiezingsverhalen gaan maken. Vanavond de eerste aflevering over het succes van het midden- en kleinbedrijf... in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. De rubriek Verlaten vrouwen van Corine Kolen in de Linda... die wordt mogelijk ook een tv-serie. Vrouwen vertellen in die serie over hoe ze verlaten zijn door hun man... en wat voor invloed dat heeft op hun leven. RTL wil de serie in het najaar gaan uitzenden. Volgens producent Talpa is er nog geen definitieve go gegeven... maar mag iedereen ervan uitgaan dat de serie er ook echt komt. Vanavond is de finale van het tweede seizoen van het VARA BNN-tv-programma... De Beste Singer-Songwriter van Nederland. De finale wordt live uitgezonden vanuit het paard van Trooje in Den Haag. En de presentator van het programma is Giel Belen. Giel, goedemiddag. Hé hey Jurgen, goedemiddag. Ja, ik loop hier echt met mijn pak onder mijn arm inderdaad in het Haagse op zoek naar het paard. Maar... Meneer is goed voorbereid. Ik um, ben er bijna, ja. Het programma wordt goed bekeken, Giel. Waardering is groot. Wat is het geheim? Het geheim is de echtheid. Uh, je ziet uh, mensen die uh, nou ja, iets kunnen. Kunstenaars die... Zelf muziek kunnen maken, spelen en nog een beetje ook. Ja. En mensen vinden het ook mooi omdat het geen afzeik tv is, hè? Ja, ja dat is, uh, maar dat geldt denk ik sowieso inderdaad wel voor alle tv-programma's tegenwoordig. Dat is er een beetje vanaf, ja. ja. Hoe gaat die finale er vanavond uitzien? Is dat anders dan vorig jaar? Uh, nee, het lijkt er wel op in die zin. Uh, ja, kijk, het is al uh, vrij tamelijk overzichtelijk geheel. Er zijn zes singer-songwriters die doen allemaal... Een favoriete nummer, uh, wat ze de afgelopen zomer geschreven hebben. Uh, die zal wel wat extra omlijst worden als ze dat willen. Met een uh, band en uh, uh, nou ja, extra muzikanten. En dan wat vrienden die ik de afgelopen tijd. Uh, nou ja, ook gevraagd de om mening, die zullen dat uh, weer gaan doen en dan laat ik dat een beetje op inwerken en dan zeg ik uh, wie de winnaar is en dan hebben oh. we een leuke avond. Ja, het is eigenlijk <laughs> heel makkelijk. Hey, en het is in, in de zomer, hè? is daar nog een reden voor? Want bedoel, die, die, die lui die kunnen natuurlijk onmiddellijk op die festivals gaan spelen. Dat hebben ze trouwens al ja. voor een deel gedaan. Hè? Nou ja, precies. Dat is het leuke eraan dat wij daardoor wel, uh, zeg maar, een, uh, nou ja, hè, elke week is er een uitblinker. Die dan nou al ja, vaak op een festival mag staan. Nee, het is vooral in de zomer, zeg ik eerlijk, omdat Nederland 3 gewoon zelfs iets had van ja, die zomer moet een beetje in leven blijven en we willen daar een soort event. Nou ja, toen kwam dit idee en toen dacht ze dus ja, dit is het event. En dan hoorden we net uh, een tijdje terug de netmanager van uh, Nederland 3 zeggen dat er meer wordt samengewerkt met 3FM, uh, ja. Roek Lips. Gaan we dus meer van dit soort dingen zien? Nou ja, ja, dat weet ik ook niet. Uh, ik weet inderdaad wel, ik las het ook hoor. En ik dacht, uh, ja, nou ja, dit is inderdaad een goed voorbeeld. En Geer natuurlijk met Toppop ja. en we hebben de frieknacht op tv. Ja, ik denk dat het eigenlijk al een tijdje geleden is ingezet. Maar ik ben benieuwd wat het nog meer betekent, want ik weet daar niks van uit. En ik, ik las iets over de Gielmobiel, dat wordt ook een tv-programma. Ja, dat is in die tv-labweek, uh, de, de, de, de experimentele week van Nederland 3. Wordt voor één week even de Gielmobiel ook op tv uh, gedaan. Ik wil zeggen, ik bouw gewoon s ochtends de Gielmobiel en dan Frank Evenblij... Die gaat dan naar de Gielmobielhouder toe om even een klein portretje te maken. En, uh, nou, dat, dat lijkt wel heel leuk te worden, ja. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, we zien wel welke typische 3FM dingen dan nog meer naar tv vertaald ja, worden. Ja. Nog, nog even tot slot. Vriend van jouw show Hans Teeuwen was gisteravond eerste zomergast. Dat uh, zal niemand mm. ontgaan zijn. Uh, hij had een beetje kritiek, hè, op 3FM? Ja, ja, ja, ja. Nou, het is iets wat ik wel van hem kenning... Ik vind het een mooie hij niet, ja, hij het niet nodig vindt dat je moet leiden als je niet hoeft te lijden. Ja. Laten we even luisteren wat hij daarover zei, Giel. Ja. Hij ja. vindt dat de dj's in het Huis een zinloos offer brengen... door vijf dagen niet te eten. This het is lady. volkomen zinloos. Het is, maar je brengt een offer en je gaat dus je onderwerpje aan een soort lijden. Want het is ja. natuurlijk toch lijden. alsof je je daarmee moreel een beetje verheft van... kijk ons kijk eens lijden voor de arme mensen in Afrika. Ik begrijp echt niet wat daar de, wat daar de zin van is. Ja, dat is wat hij zegt. En, en vervolgens ging hij ja. ook nog over het feit dat, ja, dan is dat zo'n week en daarna hoor je er nooit meer wat van. Ik had het idee dat hij daar niet helemaal van op de hoogte was. Nee, dat laatste, dat vond ik, nee, dat is inderdaad totaal onzin. Mensen die dat een beetje, de, nou, de site van drieën en het rode kruis in de gaten uh, houden. Ik denk dat juist dat dat een van onze krachten is eigenlijk. Uh, dat mensen denken, nou ja, dat Serious uh, Quest dat steun ik wel. Want die laten tenminste nog weten wat er met de euro gebeurd is. En als het gaat om het eerste, ja, ik vind het fijn dat hij zo'n nobel mens is dat hij dat niet nodig heeft. Maar ja, uh, hij weet zelf ook wel wat het is uh, om, om een actie te voeren. En ja, wij gaan geen hongertje spelen, dat is ook helemaal niet de gedachte. Maar ik denk dat het wel extra, ja, toch meer tot een event maakt uh, dan dat we alleen maar daar in een, uh, in een hokje radio aan het maken zijn. Dus ik snap wat hij zegt en ik zou willen dat de wereld zo in elkaar zit, maar helaas hebben wij toch een beetje van dat soort tools nodig om de actiekracht bij te zetten. En ik denk dat hij het er ook mee eens is dat het heel fijn is als er heel veel mensen geholpen worden bij deze moment. Zo is het. Heb je het paard gevonden intussen? Ja, ik ben binnen, ja. Precies. Veel plezier, Giel. In de gang. Ja, ik denk het. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Het is uh, volop zomer, dus volop gelegenheid ook om nieuwe programma's uit te proberen. We hoorden daar net al bij Giel iets over hoe dat uh, programma van hem ooit tot stand gekomen is. Uh, dat gebeurt de laatste jaren dus steeds vaker. Soms is het echt een zomerse variant van een bestaand programma. Uh, geregeld wordt ook iets totaal nieuws geprobeerd. De zomer draait door, had niet Matthijs van Nieuwkerk als presentator, maar Art Rooyakkers en vrouwtje Jansen. En die laatste die werd in juli 2009 live voor het blok gezet door haar oude werkgever, dat is Hans Kazan of zij buiten de studio nog een keer een flikvlak wilde doen... zoals ze dat vroeger in zijn shows ook altijd deed. En we gaan met de camera daar naartoe. Je moet je nee. mond dicht houden. Ja, je moet je mond dicht houden. En um, ja, dan doe je die grote schoenen uit en dan eindigen... doe het toch, hè? Doe even met de vreugde. Oh nee, dat ja. Ik heb het gedaan. Ja. Ik was toen... 18. Je was 18 en Ik nu ben je, dat was 19. Ja, ga je mee naar de toe. Ja. Nee, Dan kunnen we via het niet. scherm volgen. is zo hè? Kijk, hier gaat het dus gebeuren. Oh, kijk uit, kijk er uit. Bijna. Nou, uh, hier Vanaf? willen we dus op de rode loper, uh, vrouwtje. Nou. De flikvlak. Want, dames en heren, dit is dus heel bijzonder. Dat wil ik even zeggen. Ze heeft het al jaren niet meer gedaan. En nu, zo wordt ze zomaar onverwacht uit het programma getrokken. En gaat zij hier de flikvlak doen. Okay, Concentratie. Let op, let op. En op de gavi. Ik deed het dus vroeger samen met Hans. Terwijl wij woonden, soort van in hetzelfde dorp. En toen dus zat ik op de middelbare school. En kreeg ik 250 gulden. En die hekt, Die duurde maar vijf minuten. Ik dacht. Dat is voor mij. Oké. Okay. Maar ik heb. Gaat dit niet mis? Nee, dit gaat niet mis. weet ja. gaan we. oh Wauw, hé. Ja, ik, ik steek even over. Ik heb een hele lelijke vleeskleurige... Haha, jammer, joh. Oké, okay, daar komt-ie. Zo! So, jongens, we gaan. Ik dacht al, ik zag iets anders dan een flikvlak, maar uh, dat was de vleeskleurige BH. Uh, geslaagd allemaal dus door presentatrice vrouwje Jansen. De zomer draait door, was maar één seizoen door de week te zien in de zomer van 2009 dus. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, programmamaker Hadassa de Boer en Journalist Jan Tromp hartelijk welkom allebei. Mm -hmm. um, het was in het circuit al eventjes bekend, maar Spits en Metro gaan vanaf dezelfde, uh, vanaf dezelfde redactie gemaakt worden. De twee gratis kranten zijn al langer van dezelfde eigenaar. Hadassa. Uh, kan dat eigenlijk, vind jij? Nou ja, het feit dat ze al van, de, van dezelfde oh. eigenaar zijn. En ja, natuurlijk ja, kan het. En uh, ik denk dat daar ja, je zou denken waarom. Niet één krant maken, maar er zou een bepaalde strategie achter zitten dat het handiger is om er twee te hebben en, en dat aan te scherpen, wat, wat de nieuwe hoofdredacteur ook vertelde. En uh, ja, ik vind het natuurlijk, het ligt ook wel een beetje aan wat voor soort krant het is. Ja, dat vind ik natuurlijk dat vind ik de, precies, dan kan het natuurlijk. En ook van één eigenaar. Ja, en dat daar is waar. moeten nee. wij eerlijk gezegd niet aan denken. Nee, dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal. Ja. Maar ik vind het in dit geval, en ik snap natuurlijk... Ja, een gratis krant in deze tijden... het is zelfs steeds bezuinigd moeten worden, het moet steeds anders. Het, het is, ja, nou, ik ja, snap Jan, het, het is, wel. Het is wel slim, hij zegt... de ene, zegt maar, ik geloof Spits, was dat hij gaat zich dan wat meer op de jongeren uh, richten... Ja, en die andere niet, ook wat meer op de ouderen. Daar heb je niet een samengevoegde redactie voor nodig. Dus dat dat gebeurt, dat verraadt dat het niet zo goed gaat. Nee, hij en hij en het is dat is ook thuis. geen schande, want uh, uh, met heel veel ja. gaat het niet goed in deze jaren. Dus waarom met metro en spits niet? Bovendien vragen die er een beetje om dat het niet goed gaat. Want ja, eerlijk gezegd... Ik zit vaak in de trein en zo af en toe, als ik echt niks meer te doen heb... het zijn waardeloze blaadjes. Ja? Ja, het zijn echt waardeloze blaadjes. Maar dat was blaadjes. in het begin zeker zo, want toen werd het een soort ja, verenigde ANP doorgegeven. Ja, het zijn echt nog steeds. Ja? Het heeft heel weinig met uh, journalistiek te maken. Is ook niet erg, want uh, ze pretenderen er te zijn ja. om, uh, om winst te maken. En ik geloof niet echt een bijdrage te leveren aan de... Uh, uh, veelvuldigheid der opinies. En ze, ze hebben ook nog de illusie dat het mensen um, doet overstappen naar, naar een betaal, betaalde krant. Maar ja. dat vraag ik me af. Nou de nou ja, die, die je dus kunt zeggen van jongeren lezen normaal geen kranten, maar die lezen die, die, deze kranten wel. Dat in ieder wel, maar ze ja, gaan daardoor denk ik niet opeens een abonnement nemen op, op de Volkskrant of de RNC. Het is, het is helemaal niet erg dat het gebeurt en het is vooral oninteressant. Nou, lees jij hem wel eens? Uh, nou, inderdaad, een beetje hetzelfde. Erg weinig, want ja, ik, ik, ik heb zelf wel drie kranten en dan nog dat erbij. Ben ik meestal wel even bezig, ben ik wel even zoet mee. Ja, goed. Maar, maar ja, af en toe dan blader ik hem natuurlijk wel door als ik in de trein zit. Ja. Goed, we gaan zo meteen praten over bijvoorbeeld zomergassen. Is gisteravond weer begonnen veel te doen ook op de sociale media. Kijken wat jullie daarvan vinden in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. De nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur... heeft niet tot onduidelijkheid en meer boetes geleid. Dat zei het staatssecretaris Deven na vragen van de SP... Volgens TV is het aantal overtredingen op wegen waar 130 mag worden gereden juist afgenomen. De ANWB vreesde voor onduidelijkheid en stelde een meldpunt in waar duizenden meldingen binnenkwamen. Meer dan een kwart van de schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan de regels. Controleurs zagen onder meer zwart werk, uitkeringsfraude, belastingfraude, onderbetaling en arbeidsuitbuiting. Dat hebben speciale interventieteams geconstateerd. Waarin de inspectie, de belastingdienst, het UWV en de gemeenten samenwerken. En het Nederlandse bedrijf Structon heeft een mega-order gekregen... ter waarde van bijna een miljard euro. Structon gaat meebouwen aan drie lijnen van een onbemand metrosysteem in Saoedi-Arabië. Daar is het bedrijf vooral betrokken bij de aanleg van tunnels, viaducten en de bovenleiding. En in Nederland bouwt Structon onder andere mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB ah, Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort was eerder een ongeluk gebeurd. Er staat nog 5 kilometer verder bij 1 Brugge, de weg is daar weer vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 2 kilometer file bij Sint-Joost. En de A15 Golkom richting Nijmegen is helemaal afgesloten... na een ongeluk tussen knooppunt Ressen en Bemmel. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer vrijkomt. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Breda Noord 3 kilometer file. En op de A27 Golkom richting Breda bij knooppunt Sint-Annebos 4 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. In het Mediaforum met Hadassah de Boer en Jan Tromp. Gisteravond dus zomergasten. Ruim 800.000 mensen hebben het gezien. De eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. Nieuwe presentator Wilfried de Jong en de eerste gast was cabaretier Hans Teeuwen. Um, Hadassah, had jij anders... Wij hebben jullie gevraagd om te kijken, maar had je anders ook gekeken? Ja, zeker. zeker. Ik ben naar beide nieuwsgierig. En zeker naar de combinatie. Dus uh, ja, ik had me er wel op verheugd. En op je het puntje van je stoel gezeten? Nou, nee, niet op het puntje van mijn stoel. Nee, zeker niet. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het wel gewaagd. Want ik denk voor, voor hé, je bent natuurlijk als presentator van zomergasten. ben je ontzettend kwetsbaar. Iedereen vindt iets van je. En dan om te beginnen met Hans Theo die natuurlijk zo onregelend uh, altijd uh, werkt. vind ik, vind ik dapper. Dus, maar ik vond, het, ik vond Hans eigenlijk ook wel, wel redelijk mild. Kijk, het enige wat natuurlijk beetje lastig is. Hij, hij, hij wil niet persoonlijk worden. En Wilfried de Jong wil juist wel altijd persoonlijk interviewen. En dat maakt dat, dat ze niet altijd tot nee. elkaar komen. Waardoor Met het, het, het soms, ongemakkelijk, en toe, ja. en soms ongemakkelijk wordt. En waardoor ook Wilfried's vragen soms totaal... ja, een beetje belachelijk of een beetje potsierlijk worden. En dat zag je ook wel. Dat het kan Hans, Theo, dan zo vreselijk iemand... In zijn, in zijn hemd zetten. Maar ik vind dan wel dat Wilfried de Jong dat... die, die, die, die, die laat dat niet, die trekt zich dat niet zo aan. Hij ging dat, er niet op in. Hij dat ging er niet goed. op in. Dat en hij, en het, ja, het wordt niet, hij trekt het zich niet te erg aan. Vond je maar, het niet ploeteren? Ik vond het af... Ja, nou, moi. Ja. Het liep niet lekker. Maar het is denk ik wat Hadassah gewoon... zegt. De, de stukjes waar het niet over hemzelf ging. Dus bijvoorbeeld dat hele lange stuk over. Nou ja, de, de, de, de islam en dat soort dingen. Mm -hmm. daar, daar, daar ontstond ook echt wel een gesprek en dan was het wel, ja, ja. wel kritisch. Maar zo gauw het inderdaad ja, weer je persoonlijk voor... Nou ja, je kunt je afvragen of je kritisch genoeg was. Nou ja, kijk. Um... Ik, ha, ik had het idee dat het programma erg hybride bleef. Was het nou een aaneenschakeling van 17 op zichzelf prachtige ja, fragmenten? Want het had geen fragmenten. fragmenten uitgezocht. Heel veel die ik niet kende. Ja. Nou is dat niet de norm. <laughs> maar, uh, het is wel prettig, toch? Ja, het is, ja, het is heel prettig. Want dan blijf je wel zitten en denk je van: dan het blijf komt er je zitten en ja, je ja. blijft uh, nieuwsgierig. Maar is het nou een aaneenschakeling van 17 op zichzelf staande uh, fragmenten? Of probeert het der Mensch... Uh, te onderzoeken, uh, zal ja. ik maar zeggen. En dat is, bleef het hangen en dat, ja, dat leidde... Goed, maar laat ik eerst dit zeggen. Doe het dan zelf, lul. <lacht> Als je het zo goed weet. Tegen zichzelf. Zelf, ja. Ja. Zeg ja. tegen ja, dat zeg je ja. tegen zichzelf. Dat zeg ik tegen mezelf. Ja. Als je het zo goed weet. Maar wat ik wel goed weet is dat een vraag als... Uh, heb je wel eens seks gehad met een hond in de buurt? Ja. En dan ook nog een misverstand. Namelijk dat, dat ja. Theve denkt dat hij uh, bedoelt met een hond. Nee, uh, de interviewer bedoelt met een hond in de buurt. Ja. Oei, dat is pijnlijk. Ja. Ja, dat is nee. echt pijnlijk. Het, uh, uh, zo, zo, zo. Um, eigenwijs als ik ben... Vind ik dat no, inderdaad. Maar is, is de moeilijkheid ook. Want, want Theo maakt ook voortdurend grappen. En dat doet hij niet. Dat zijn geen piepoepen. Hoe heet het? Piep, uh, piece piece piece poep en grappen ja. die gewoon heel eendimensionaal zijn. Dat, dat zit vaak. ja, Dat is een beetje met zo'n onderlaag, een ondertoon. Dus, eh. Ontregelend. Zoals ja, maar soms moet zo je dat echt. ook gewoon misschien laten gebeuren. En dan ik, ik, dat, wat ik soms dan lastig vond. is dat hij dan. dan gaat hij daar heel serieus nog wel ja, door. Ja, nee, precies. Dus op, op die grappen moet je inderdaad niet uh, serieus ingaan. Dat ben ik eens. Maar ja, het is gewoon. Ik denk dat er weinig mensen zijn die met hem drie uur in zijn studio of tweeënhalf uur goed gesprekken. Ik zag, ja, Theo van Gogh had het gekund of is geweiger, of maar dan noem je ook wel ja. bepaalde mensen. Ja, Ik die, ben die... wel met je eens dat het zeker als eerste aflevering een uh, waagstuk is. Maar Theve, misschien komt het door het aanstaand vaderschap, was buitengewoon. Aardig, ja. vriendelijk. Ik zag hem na zo'n twee uur wel een beetje. Had, hij, had ik het idee dat hij er wel even genoeg van had. Had hij er genoeg van Op oh, een gegeven einde einde moment. Toen, toen liet delen. Wilfried weer zo'n. Hij liet van, bij, bij Tijd en Wijlen van die vreemde witjes vallen. Van die ja. lange pauzes. En op een gegeven moment, dat vond ik ook weer pijnlijk, als ik het zeggen mag. zei Thewe: Wat gaan we doen, ja. de jong? Ja. En hij ja. zei het weliswaar kameraadschappelijk. Maar ik ben blij dat hij het niet tegen mij zei. Maar goed, als je nou kijkt naar het geheel, want nu gaat het puur van de uitzending. Inderdaad, die fragmenten, die maakten wel eh, ja, tot, toch tot een, tot een prettige avond, Absoluut, vond ik. ik wat, heb echt, uh, en ja, uh, om een reden die ik eigenlijk nog steeds niet goed weet... is het een monument, dat programma. En, en iedereen ja. die uh, erbij wil horen, moet er uh, naar kijken, uh, geloof <laughs> ik. Dus dat hebben we gedaan. hebben we gezeten. Dat ja, ja, hebben gedaan. Dan dan dan we gedaan je z'n uh, Ja, het... Uh, het, uh, ja, het, het heeft iets monumentaals. Hoe lang programma. is het geleden dat iemand op tv zag roken eigenlijk? Ja, dat ja. werd ook heel erg over getwitterd gelijk. Mag het wel daar? En, nou, ik, ik was, weet je nog, dat was, was het niet het programma het blauwe licht... waar iedereen echt zich helemaal... Ramdas, iedereen ja. zat gewoon te roken. Ja, dat was altijd... De hele studio zag blauw, maar dat mag is lang ik geleden. ik nog iets zeggen dat ja. het opviel en dat afleidde? Namelijk dat uh, Wilfried de Jong had. Uh, twee knoopjes van het uh, overhemd open. En het was een beetje een, een slap overhemd. En daardoor viel de boord van het overhemd. die viel onder de kraag van zijn jasje. Terwijl uh, Thewe. Die had één knoop over. En dat is een mooi strak gesneden. Maar dat was het gesprek. Uh, als je je zo, ja. dat, dat leidde af. Dat leidde, dat af. leidde enorm af. Hey, nog even over de opstellingen. Want ik heb ooit op de school van journalistiek gezeten. En dan zeiden ze: als je, als je dus een, een, een open gesprek wil voeren, moet je in ieder geval niet tegenover elkaar gaan zitten. Dat, dat vond ik ook Welke wel. Dat... School van journalistiek heb jij nou weer gezegd. Ja, dat maakt het niet uit. Maar uh, wel, Dat is toch uit? zo? Als je op, als je zo'n haaks op elkaar gaat zitten. Krijg je auto, dan kan je een beetje voor je dus uitkijken. Ik ben blij je? dat wij vis à vis zitten. Toch wel? Ja, dan kan ik zien wat je in je schuld voert. Maar ja, dat, want dat is natuurlijk ook het decor. was ook natuurlijk weer anders. Ik vond het goede ja, opstelling. Ik vond het ook mooi. Okay. Ja, ik, ja, vond ik had er niks Ik denk niks aan te merken. Nog even over uh, het, het fenomeen zelf. Hè, want we hebben het hier nu inderdaad over. En het gaat er van tevoren al heel lang over. Hoe, hoe kan dat toch? Wat is dat toch met dat zomergasten? Daar begrijp ik eigenlijk... Ja, nou, het was denk ik eerst ook de eer wel heel bijzonder... dat je je eigen televisieavond mag samenstellen. Dat is natuurlijk best wel, best wel een eer. En zo lang ja. geïnterviewd. Dus op, misschien door er te zitten... dat was... Ja, ja, ze en een programma een van tweeënhalf, drie uur... dat kennen we niet. En nee. zeker tegenwoordig niet. Behalve de Voice of dit of dat. Maar een serieus programma... Eh, eh, van die lengte nee. hebben we eigenlijk eh, niet. Ik wacht al bijna op de... Op de op de commercial break, dat ik dacht, dan kan ik even wat... Al, hè? Maar ik, ik moet wat missen, dat ben ik al helemaal niet meer gewend. Volgens maar. mij is het ook het, uh, het, uh, het diepe verlangen naar uh, Van Dis. Die, Toch? Nee. Ja, dat, ja. Die moet het weer gaan doen misschien ja. ooit. Ja, die, die deed die het natuurlijk, natuurlijk wel veruit uh, uh, het beste. En elke keer hoop je stiekem dat er iemand zit... die zich daarmee op zijn of haar eigen wijze kan eh, maar meten. Wat ik wel vind, er wordt, met die presentatoren ook... dat het dan mensen zijn die eigenlijk helemaal geen interviewer zijn. Van het, en die moeten dan zo'n programma gaan dragen. Dat vond ik met Wilfried, denk ik. Die heeft in elk geval wel veel ervaring nou ja, daarin. Er zit wel weer in, iemand in, in dat precies. Dus ja. Die, ja, dat, maar dat is vind toch ik een wel... heel ander... want jij gaf het al aan. Het is toch een heel ander soort interviewer... dan ja. het interviewer wat je hier moet doen. Hier moet je vragen stellen. Je moet gewoon ja. Uh, ja. vragen stellen. En, en dat moeten toch andere vragen zijn... dan het eenvoudige uh, waarom. En uh, als je... Uh, als je oplet, dan hoor je Wilfried voortdurend een vraag beginnen met en. Dat en dat is een soort uh, koppelwoord. Mm -hmm. Dat er naar mijn smaak op duidt dat je eigenlijk niet precies weet wat je weten wil. Mm, maar dat, dat zit hem toch ook wel, denk ik, in de gast in dit geval. Want die wil sowieso niet veel van zichzelf uh, blozen. Nee, maar goed, als je bijvoorbeeld die koudel. Uh, vijf, zes minuten een uh, op zichzelf fascinerende moloog... Mm -hmm. tegen de islam hoort uh, afsteken. Dan vraag je toch uh, aan, uh, aan je gast, aan Tewe, die dit heeft uitgezocht. Ben je het daarmee eens? Mm -hmm. En dit is Wilders. Dit is de Britse Wilders. Mm -hmm. Ben je het eens met Wilders? Hebben we ons vergist in uh, Wilders? Moet Wilders toch serieuzer genomen worden? Etcetera, etcetera. Het, het ligt eigenlijk naar mijn bescheiden smaak wow. een beetje voor het oprapen en het bleef liggen. Ja. Goed, uh, we, we ja, laten dat... zonder gasten uh, zitten voor wat het is. Oh, ja, we, maar we, we, jullie, nee, nou, goed, we hebben er nu uh, wel heel lang over gesproken. Nou, no, no, nee, ja. jij zei, jij zei, vind okay. je dat ook vroeger ja, aan mij. Je al... dus, nee, ik, ik geef <laughs> nog even antwoord. Nou, ik, dat, dat, dat, dat is wel waar, ja, dat had wat scherper gemogen. Maar toch ik verheug ik me nog op de volgende dat, dat was mijn ha, ha. vraag nog even. Jij gaat wel, je gaat kijken en je, je bent ook benieuwd hoe Wilfried daarmee omgaat. en ik denk dat het volgende week, dat wordt voor hem een soort luxe, een heel lekker bankstel waar hij in kan gaan zitten met Nelleke Noordervliet. na na ja. Ja. Goed, die zit, er, zit daar volgende week. Op de site File Media staat een opiniestuk van de journalist George van Beek... met de vraag of hij als journalist actie mag voeren. Eerder al schreef hij na zijn ontslag bij uitgeverij Wolters Kluwer... een opiniestuk over het feit dat hij met veel anderen ontslagen werd... terwijl de CEO een bonus van 6,5 miljoen euro kreeg. Daarnaast werd hij actiever. Hij startte zelfs een petitie tegen graaien... en daar krijgt hij kritiek op van vakgenoten... want een journalist moet geen actie voeren, vinden zij... Um, Jan, mag een journalist een actie voeren? Uh, ja, dat, uh, uh, ja, het antwoord luidt ja, een journalist uh, mag actie voeren. Ik zou wel uh, selectief uh, erin zijn, maar in dit geval... je wordt uh, nota bene of godverdomme ontslagen... terwijl je baas uh, 6,5 miljoen opstrijkt... Dat scheurt. 200 maand salarissen las ik. Nou ja, ja zoiets. Dus, ja. dus uh, dat scheurt. Daar zit iets tussen. Als je daartegen in verzet komt en dat verzet probeert te organiseren... dan heb je naar mijn smaak het grootste gelijk van de wereld. En dan zijn er dus collega's die zeggen, joh, dat moet je niet doen. Ja, nou, dat gaat dan altijd maar over de objectiviteit... en hoe ob objectief je moet zijn als, als journalist. Maar in dit geval, als hij al begint met een een brief schrijven daarover. Hè. Ik geloof dat dat in de krant stond destijds, dat stuk... Ja. over wat er aan de hand is en de aandacht aan besteed. En trouwens heel erg vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid. Dat vind ik eigenlijk juist goed, want het wordt eerder twijfelachtig. Als je dat gaat opschrijven alsof je heel objectief bent... dan klopt het natuurlijk niet meer. Dus ik... Ja, ik, uh, ik, ik vind dat ik, ja Daar zal het mee te maken hebben, maar ik vind dat ze in dit geval ongelijk hebben. Oh. Er is in Amerika al eens uh, iemand geweest die heeft voorgesteld om ook van journalisten gewoon alles open te maken. Dus, dus welke partij stem, Ja, neem maar ook op welke partij stem je, dat je dus kan ja, zien. Nou, hey, die Trump ja. die schrijft dat soort verhalen, die zit ongeveer in die oh, hoek. Ja. Zou je nou daar ja, voor zijn? Ik denk dat uh, je, in menig geval, al zonder dat soort openheid, <laughs> weet welke, in welke hoek je het moet zoeken. Maar bijvoorbeeld, ik, ik heb altijd geweigerd, ben vaak genoeg uitgenodigd. Ik heb altijd geweigerd om lid te zijn van een politieke partij. Dat vind ik toch uh, ongemakkelijk ja. in uh, in ons vak dat toch een zekere afstandelijkheid uh, en objectivering, ik zeg niet objectiviteit, maar wel een objectivering veronderstelt. En dan moet je niet tegelijkertijd bij een politieke. ja, van een voetbalclub. Dat kan nog net. Maar daar nou, ligt ongeveer. Ja, ligt ja daar ligt, ligt ongeveer. Als je sportjournalist ja, ja. is dat alweer misschien weer anders. Sorry, nou, dat is. Sorry, is anders. Als, als sportjournalist is dat misschien alweer. veel lastiger. Ja, ja, kan je, dan je, dan, maar dan je kan je bij aan. de ene ploeg niet meer op de tribune zitten. Dan zeg je dat hij is van die andere. En uh, petities tekenen, bijvoorbeeld op internet. dat gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker. dat zo'n petitie op internet staat. mag je dat dan met je eigen naam doen? Er zijn ook journalisten die dat niet doen. Ja, nou, ik vind, ik vind wel dat het, dat het kan. Het ligt natuurlijk ook een beetje misschien aan het onderwerp. Het daar het heeft onderwerp. het mee te maken. Dus het is, het, het is, en en, en het, de discipline die je zelf, waar je in gespecialiseerd bent. Dus, uh, maar ik dus als dat het, ik het ook... tegen de honger is, dan kan het, ja. volgens mij. Maar als je raadsverslaggever bent, gemeenteraadsverslaggever... en je ondertekent een petitie tegen de sluiting van een uh, gemeentelijk museum... Ja. dat zou ik niet nee. doen. Hm. Dat is lastig. Hè? Tot slot nog even. Het gaat over jouw krant, Jan, de Volkskrant. Oh, Want ja. Er zijn allemaal mensen daar op vakantie, dus worden de columns uh, vervangen. De columnisten zijn vervangen, tenminste tijdelijk dan. Uh, tijdelijk. Weet ik niet. Soms. Tijdelijk. Oh. Nou, dus het kan toch ook zijn dat iemand naar boven komt. Ja, dat... daarom zeg ik ook tijdelijk. tijdelijk. Ja, soms tijdelijk. wel leuke, leuke verrassingen zitten. er is Ja, wie ja. ja, vind jij leuk? Ja. Ik vind Cecile heel leuk. Cecile, achternaam? Ja. Narnix. Juist. Uh, ja. Ja. Ja. Ja, nou, Narnix. ja. ja. Zie je? Cecile Narnix, die nu op de plek van uh, Averband van, uh, Korstje schrijft. Ja, ik vind haar wel heel geestig. Maar ik vind haar de, wel vaker in het magazine ook heel grappig. Maar dat erger om lachen. Want die schrijft al inderdaad ook voor de Volkskrant af en Precies. Die mode. Wilma de Rek, hè? We. Ja, ja, gewoon. Wilma ja. de Rek. Ja. Ja, ze werkt al een half mensenleven. Precies, maar Bij wel de, op een andere uh, plek. Op een andere, andere, toon, uh, andere plek, ja. En ze kwam vandaag sterk door met uh, slappe lul. Precies, ja. ja. <laughs> nee, daarom. Ik zag het. Ja, iedereen ziet dat, hè. Ja, dat valt weer op. Ja. <laughs> Zij hebben, hebben, wat wat verjaar ik van Jan? Nou, ik vind het heel... Uh, uh, ja, ik wou zeggen verstandig. Ik vind het heel... Uh, verstandig, namelijk wat... Kijk, die, <laughs> we hebben sinds twee, drie, twee jaar hebben we een nieuwe uh, hoofdredactie. Dat is een generatiewisseling we het uh, geweest. het over Ja, het zijn veertigers. Ja. Uh, ik was ook een gevorderde veertiger toen ik naar de hoofdredactie ging. En uh, het is heel goed dat dat beleid gevolgd wordt. En wat deze hoofdredactie doet, is weer veertigers en mensen die jonger zijn... op gezichtsbepalende plekken plaatsen in de krant. Dat is goed voor de krant, dat is goed voor de... Uh, journalistiek, het is goed voor de onderlinge concurrentie binnen de uh, redactie. En je kunt zo'n zomerperiode heel goed gebruiken om mensen eens een keer uit te proberen. Ja. Worden die mensen eigenlijk zelf gevraagd? Of, of ja, die worden kun gevraagd. Je, kun ja. je aan? daarvoor aanmelden? Nou, ja, Je kunt natuurlijk altijd je vinger nou, opschrijven. Ik wil graag uh, JBGelen vervangen, even een maandje of zo. Uh, ja, en meestal uh, uh, loopt dat uit op een bemiddelijke glimlach. Dus een, een hoofdredactie moet zijn uh, eigen favorietjes kiezen. Ja. Maar die onderlinge concurrentie vind ik wel interessant. Dus dan gaan mensen toch weer meer hun best doen, Stieke. omdat ze de hete adem van de andere ja. columnisten Maar het hoort voelen. ook zo. Ja, het, ja, ja. het hoort een beetje een jungle te zijn. Ja. Een krantenredactie. En uh, jij zegt van de politieciel, zou je best van willen dat hij gewoon een vaste kolom krijgt. Ja. Gewoon dagelijks of zo. Of... Ja, nou kijk, het ligt op deze plek dan. hè ik bedoel, Dat vind ik voor haar, voor haar goed. Maar ja, dan moeten er weer andere mensen weg. Dat vind ik dan ook weer zo onaardig om dat te centen. zeggen. Maar misschien, ja. Ze zijn net huwelijken. Ja. Ja. Ja. Um, heb jij nog behoefte aan een, een eigen kolom? Nee, nee dat, uh, uh, uh, dat heb ik niet. Ik ben heel erg op mijn, op mijn plek die ik nu uh, ja, heb. Ik, hoor, ik kan persoonlijk ik, getinten. Dat die, die plek eventjes gaat veranderen. Welke plek? Jouw plek. Oh, het profiel. Nee, jou, wat je zelf gaat doen. Oh, wat ik zelf... Ja, ik, ik doe enkele uh, in de veertien dagen een groot profiel. Ben ik heel, dat, is, dat is persoonlijk en het gaat ergens over. Maar ik ga nu op verzoek van de hoofdredactie... de komende zes maanden, na de zomer, na augustus, ga ik naar Brussel. En dan ga ik proberen, wat de hoofdredactie noemt... het andere verhaal over uh, Brussel te maken. De journalistiek vanuit Brussel is erg institutioneel. Uit zijn eigen aard... Dat kan ook niet anders. En het eh, greep krijgen op eh, Brussel, op de EU... zoals we greep hebben op alles wat in Den Haag gebeurt... dat is er eigenlijk niet bij. Ik ga een poging wagen met een grote kans op mislukken. Oké, okay, nou, maar toch leuk. Na de zomer gaat dat gebeuren. Na de zomer. Jan, dankjewel dat je hier was. En Hadassah Graag. natuurlijk ook. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week... met zorg uitgekozen door de muziekredactie. Um, dat album heet I Belong To You. Het is van een Zweedse zangeres... hoewel je dat niet gelijk aan de naam zou afleiden. Emilia Mituku. Hier is You're Breaking My Heart. close to the edge a smart girl wouldn't be here sitting on your bed but you captured my attention like pretty flashing lights and too late i discovered the flash was dynamite well i can't blame you completely You're breaking my heart and you know you are Yeah, I'm taking it hard, I'm taking it hard Cause you're breaking my heart and Zo rest dus, die heet Emilia Mituku. Deze week de Radio ECD, I belong to you, zo heet het allemaal. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste kandidaat komt uit Rijswijk, is 36 jaar en heet Marco Luijs. Hartelijk welkom. Internationaal chauffeur, dus eventjes in Nederland. Ja, eventjes in Nederland. Ik heb vakantie, dus uh, denk ik denk ik mooi even hier langs. Rij je heel Europa door? Of? Nee, hoofdzakelijk Duitsland met coupage en ik ben 46 jaar. Oh, nou ben je kwalijk. Nou, ik zou het niet hebben gezegd. Ja, het ziet er goed uit. 46, ik ga het gelijk veranderen. Um, en uh, het nieuws een beetje gevolgd, hoop ik, want uh, dat is wel uh, belangrijk. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. Het werd al gevreesd en die vrees kwam uit. In Cairo werd het een bloedbad. De politie schoot met scherp op aanhangers van de verdreven president Morsi. Er wordt op dit moment bij mijn weten in elk geval niet gepraat... terwijl praten de enige uitweg lijkt. Ja, euh, sinds de Egyptische president Morsi op 3 juli werd afgezet door het leger, botsen pro- en anti-moslim demonstranten steeds vaker. Dit weekend liep dat uit op een bloedbad waarbij tientallen doden vielen. Vraag 1. De minister van Buitenlandse Zaken van welk land wil een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar het geweld tegen aanhangers van de moslimbroederschap? Uh, John Kerry. Van welke land is die? Amerika. Dat is goed. Ook de VN uh, spreekt dit weekend uh, de zorg uit over de situatie in Egypte. Ban Ki-moon zei dat het Egyptische leger de vrijheid van meningsuiting... en het recht om te demonstreren moet respecteren. Vraag 2. Hoe heet de EU-buitenlandcoördinator... die vandaag met interim-president Mansour... en legerleider Al-Sisi over de crisis in Egypte spreekt? Uh, Arston. Catherine Ashton is goed. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die luidt als volgt. Vergeet dat mooie verleden. Vergeet dat mooie verleden. Gaat dit over 1. de autobranche... de verkoop van occasions blijkt dit jaar stabiel te zijn... maar omdat de verkoop van nieuwe auto's sterk daalt... maakt de branche zich toch zorgen... Twee, de Nederlandse zwemsters. Ze zijn met een schone lei begonnen... na het lange succes van de Golden Girls. De nieuwe STF-vrouwen waren erg blij met de bronzen medaille. Of drie, Erik Zabel, de Duitse oud-wielrenner... die gisteren bekende tussen 1996 en 2003 doping te hebben gebruikt... en daarmee zijn overwinningen uit die tijd in discrediet brengt. Vergeet dat mooie verleden. Uh, de zwemsters. Goed, kop uit NRC Next, ja. Vraag 4, de Nederlandse vrouwen haalden brons tijdens het WK. Amerika won goud, maar welk land mocht de zilveren medaille ophalen? Uh, Australië. En dat is goed. Het is in Barcelona allemaal, hè, Het WK zwemmen duurt nog tot en met 4 augustus. Vraag 5, geluidsfragment, wie is dit? Nou, het is zeker een opluchting als je van 2.08 nog gaat winnen. En, nee, ik was ook heel blij dat we deze prijs gewonnen hebben. Wat ik zei, ik wil elke wedstrijd winnen, maar het is toch wel weer speciaal. Oeh... Mm. Uh, denk uh, Siem de Jong. Siem de Jong, denkt hij. Dat is goed. Hij scoorde gisteren het laatste doelpunt... waardoor Ajax met 2-3 van AZ won in de strijd op de Johan Kruisschaal. Met die Johan Kruisschaal begint ook de voetbalcompetitie weer. Komend uh, weekend is het geloof ik al het geval. Hè? En Ajax moet het uh, in ieder geval dit seizoen zonder uh, een van de krachten stellen. Welke ajax ziet wordt vandaag medisch gekeurd voor zijn overstap naar Celtic? Uh, Boerrichter. En dat is goed, ja. Contract van drie jaar mag hij daar ondertekenen als hij door die keuring heen komt. Schotse club betaalt daarvoor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen, want we willen dus weten Wat wordt hier bedoeld? Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik ben vernoemd naar een fenomeen uit de jaren 60. 3. Mijn mascotte is tante Ricky. Uh, de Zwarte Cross? Hij zegt de Zwarte Cross. Uh, volgende aanwijzing was geweest. Ondanks wat buien vestigde ik ook dit jaar weer een bezoekersrecord. En voor één punt met veel bier, muziek, modder en motoren... vierde ik afgelopen weekend in Lichtenvoorde mijn 17e editie. Zo, het is ooit begonnen inderdaad de Zwarte Cross met uh, kroegbezoekers... die uh, tegen elkaar opzaten te bieden van nou, ik kan heel veel met de motor. En zo begon het. En Riki Nijman is de moeder van de manager van Jovink... Uh, dat is een van die bands. Uh, André Nijman heet die, uh, heet die manager. En uh, zij is benoemd tot officieuze directeur van het festival. Geniet grote bekendheid. We komen op negen in totaal, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2. Ik ben hartstikke ongeveer te stellen. Dat is voor een normaal mens nauwelijks te bevatten. Ja, yeah, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Mensen zijn boos om niks. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten... over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling... Om belastingfraude te voorkomen... mogen de parkeergegevens van alle automobilisten worden opgevraagd. De Belastingdienst heeft die gegevens opgevraagd... van alle mensen die vorig jaar met hun kenteken hebben geparkeerd... om fraude met leaseauto's op te sporen. Leaserijders zouden wel eens meer dan het toegestaande aantal privé-kilometers kunnen rijden. En met de gegevens kan de fiscus dit hard maken. Maar is dit een te grote inbreuk op de privacy? Dat is de vraag. Vandaar die stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. SMS staat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website. En Twitter kan ook eens of oneens. Doe het met Hekje Standpunt. Marco Luijs, 46 uit uh, Rijswijk uh, 9. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Hier komen nu de vragen. Ik moet ze helemaal stellen. Dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwslist. Hoe heet de Nederlandse jazzzangeres die gisteren overleed? R Rijs. Is goed, in welke Nederlandse plaats vond gisteren een klopjacht op juwelendieven plaats? Volendam. Is goed, wie heeft de wielenprofronde van Tiel gewonnen? Pas. Johnny Hogeland. de campagneleider van welke Amerikaanse politicus stapte dit weekend op? Wijn. Ja, is goed. Wiener, hoe heet nee. het, uh, het strand waar de afsluitende mis van de wereldjongeren dagen werd gehouden? Copacabana. Dat is goed. In welk Afrikaans land zijn gisteren presidentsverkiezingen gehouden? Mali. Is goed. In welke plaats hebben upsiders van de brandweer een man van de 60 meter hoge Sint-Katharijnenkerk gehaald? Brille. Ook goed, hoe heet het hotel in Cannes waar dit weekend voor 40 miljoen euro aan juwelen is gestolen? Pas. Het Carlton, na hoeveel dagen kwam er dit weekend een eind aan de hittegolf? Vijf. 7. welk jazzfestival in Brouwershaven is uitgelopen op een mislukking... omdat maar 5 van de 40 aangekondigde bands hun liedje speelden? Pas. Brewport. Voetbalvrouwen uit welk land zijn voor de zesde keer op rij... Europees kampioen geworden? Duitsland. Goed. Hoe luidt het thema van de Amsterdam Gay Pride... en de bijbehorende botenparade? Uh, pas. Reflect. Op welk waddeneiland is een politieman aangehouden... voor het mishandelen van een buschauffeur? Ameland. Goed. De Sun schrijft dat wie van plan is enorme vijf te geven... voor de Royal Baby? Adel. Nee, prins Harry. In de hoofdstad van welk land zijn duizend gevangenen ontsnapt? Uh, Damascus. Welk Syrië. land? Syrië. Is niet goed. Libië. De en EU Libië. heeft een geschil met China. Over wat bijgelegd? Zonnepanelen. Dat is goed. De oppositie van welk Aziatisch land wil onderzoek doen naar de verkiezingsuitslag... terwijl de officiële uitslag nog niet bekend is? Cambodja. Goed. Op welke snelweg veroorzaakte benzine benzinedieven gisteren een ongeluk waarna ze vluchten? De A2. Het was de A6. Ja, uh, maar toch best veel goed. Uh, en we hadden al negen staan uit de eerste ronde, dus dat, uh, nou, dat genereert vaak wel een hoge score. 90 kom je op, want er waren de tien goed in deel 2. Ja, iets weinig. Nou, Boven. 90 is aardig hoor. Boven gemiddeld in ieder geval. Nou, het was in ieder geval leuk om mee te doen. Ja. Uh, je krijgt voorlopig mee van ons, want we weten niet of dit standhoudt natuurlijk. Je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Die mok die moet natuurlijk in de cabine. Ja. Koffie inhalen. En uh, dan wachten we even af of dit de hoogste score blijft. En dan kan het maar zo zijn dat we aan het eind van de week ook nog 300 euro mogen uitkeren. Nou, zou lekker zijn. Goede reis terug in ieder geval. Ja, bedankt. Wij melden ons zometeen weer met een deskundige uit de werkplaats. Uh, u weet wat dat is, hè? vragen van luisteraars over, over werk. Die vragen worden dan gesteld. Wij zoeken daar een deskundige bij in die werkplaats. En die geeft zometeen het antwoord. Dat doen we na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. De upper ten. De intellectuele bovenlaag. High society. Kortom, de elite. Ik constateer dat die elite uiteenvalt. Kan een land functioneren zonder bovenklasse? Het is de elite die is losgeslagen van de werkelijkheid... en op eigen houtje dingen gaat doen waar gewone mensen... Niet beter van worden. Vanmiddag vanaf half vier in Villa VPRO. Nut en noodzaak van de elite op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.